De opmerkingen van Wisner lijken in te gaan tegen de lijn... die president Obama gisteren verwoordde. Obama zei dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen... en dat Mubarak de juiste beslissing moet nemen. In Tunesië zijn zeker twee mensen omgekomen... toen politieagenten het vuur openden op een groep demonstranten. 17 mensen raakten gewond. Betogers belaagden een politiebureau in de stad El Kef. Kort daarvoor zou een lokale politiechef een vrouw in haar gezicht hebben geslagen... De honderden betogers bekogelden het politiebureau met stenen en Molotovcocktails. Volgens een politiewoordvoerder schoten de agenten om te voorkomen dat de demonstranten het bureau zouden binnendringen. Sinds de vlucht van president Ben Ali vorige maand is het nog geregeld onrustig in Tunesië. Grootschalige demonstraties zijn tot nu toe uitgebleven.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 Verdwijn nu voorgoed uit het paradijs. Ik maak je moreel misvormd. Met glazige ogen en zorg dat je de rest van je leven gevangen zit... En dat alle goede dingen je zullen worden onthouden. Ik veroordeel je tot menstruatie en pijn bij zwangerschap en bevalling. En je zult slechts kunnen bevallen door de pijn van de dood te proeven. Vrouwen zullen meer verdriet ervaren, meer tranen laten vloeien... ze zullen ongeduldig zijn en God zal nooit en tenimmer. nimmer een profeet of een wijze uit hen laten voortkomen. Ja, ik uh, lees hier een stukje op uit een heilig boek... gericht aan de allereerste vrouw op aarde... die ook meteen voor heeft gezorgd dat uh, door haar verleidingskunsten... zij en haar man uit uh, het eeuwige paradijs werden gekikt. En dat brengt me een beetje op uh, het onderwerp van vanavond. Want we gaan het hebben vannacht in Lust over verleiding, verleiden... En uh, het, het vrolijke versje dat ik net uh, oplees... dat is dus gericht aan Eva, de eerste vrouw ter wereld. Sommigen zeggen een verleidster. Anderen zeggen een, een gewone vrouw met een tekortkoming. Weer anderen zeggen dat het allemaal haar schuld niet was... dat ze uit het paradijs werd verdreven. Nou ja, goed. Er zijn allerlei verschillende meningen over. Maar we hebben het vannacht dus over verleiden. En dat gaat heel breed. We gaan het hebben over verleiden of verleid worden... Is er dan een verschil tussen mannen en vrouwen... als het gaat om verleiden of verleid worden? En eigenlijk ook de hamvraag. Is verleiden per definitie manipulatie? Nou, daar gaan we het vannacht over hebben. Maar voordat we zo diep op dat onderwerp ingaan... wil ik je eerst even laten horen wat onze lustverslaggever tegenkwam... toen hij de hortop ging en toen hij vroeg aan de gewone man en vrouw op straat... hoe verleid jij eigenlijk? Hoe verleid ik iemand? Eigenlijk... Uh, gebeurt het gewoon. Ja, de goede kleding. Oh. En een goede blik. Uh, lief lachen. Ja. Diep in de ogen kijken. Hey, dat zit er voor ja, vandaag. Uh, ogen, ja. uh, wij moeten voor school moeten een, uh, ja... En, uh, documentaire, documentaire, documentaire maken. Een maken, verleiden. Oh. Dus we zijn er zelf ook. En of we nou hebben al denken, heel veel <laughs> uh, dingen gelezen. Ja, en het, uh, met je ogen kan je heel veel verleiden. Dat hebben we ja. al uh, gelezen. ontdekt. Hoe verleid je iemand? Ja, weet ik niet. Gewoon... Ja, aardig doen tegen die persoon, denk ik. Hè. Sexy ondergoed. Oh ja, dat was het. Dat klopt wel. Ja, is dat zo? Ja, je nee, moet nee, hem gewoon het de... soms verrassen. je dat de sleur er niet in komt. Oh, gewoon. Uh, ja, Eerst, goed uh... aankijken, goed pra goede praatjes. Ja, dat pak je ze meestal in. Grappig zijn, niet vergeten. Ja, dat pak je ze in. Ja, er zijn allerlei manieren om te verleiden en om verleid te worden. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw manier. 0800-1121 als je wil bellen. Mag natuurlijk ook gemaild worden. Dat kan naar lust Dus 0800-1121 als je uit de doeken wilt doen hoe jij verleid of verleid wordt. mail ik dan ook lust Straks ga ik bij mijn vrienden in Boyd's Bar even stiekem meeluisteren... hoe zij denken over verleiden of verleid worden... Maar we hebben natuurlijk ook heel veel goede muziek, want het is zaterdagnacht. En behalve al die diepzinnige gesprekken over verleiden we je natuurlijk ook een beetje ontspannen met muziek. En dat kan. Uh, ik heb een nummer klaarstaan uh, van een band die op 21 maart zou optreden in de Paradiso in Amsterdam. En als je de stem hoort van de lead zanger, dan denk je misschien, nou, dat komt wel bekend voor. En dat kan, want vroeger, vroeger, had hij een band samen met zijn broer Oasis, heette die band, hele bekende band... En uh, Noel, die heeft er een eind aan gemaakt. Die heeft tegen zijn broer gezegd, oké, okay, ik wil helemaal iets anders doen. Ik hoef nu weer met jou samen te werken, ik ga het allemaal anders doen. Zo gaat dat soms, als we dan toch in Bijbelse termen blijven. Een beetje een Kain en Abel verhaal. Die zijn dus uit elkaar gegaan. En uh, Noel Gallagher, die is zijn eigen band begonnen. BDI, The Roller. You didn't know what to say. Came out the day. Get out your own way Well hold on The Eye, The Roller. Elke week uh, mag ik meeluisteren met mijn collega's in Boys Bar. Dat is de bar bij BNN waar alle, alle, alle dingen van de week besproken worden. En elke week wordt er uh, besproken waar wij het over hebben. Waar ik het over heb vannacht met jou in de show. In deze show Lust. En dat is natuurlijk verleiden. Maartje, Olaf, Jennifer en Thijs hoor je. En die gaan heel diep met z'n allen daarover in gesprek. Ja, Geluid moet erbij. Ja. Maar uh, we hadden het over verleiden. Verleiden, ja. maar, maar uh, aanraken en zo. Een beetje aan het oor zitten. Yeah. Of, weet je, als je gewoon aan het zoenen bent, dan kun je ook al uh, de boodschap geven. Van nee, hey, ik wil met je naar bed. Door net iets anders te zoenen. Ja, maar is het niet daarvoor al het verleiden? Want als je gaat zoenen, dan is het inderdaad wel... Ja, maar of je nou in de kroeg uit. staat te zoenen of op de bank, dat is ook wel heel verschillend. Dat verschil. is heel verschil, inderdaad. Dus dan ben ik denk ik al bezig met verleiden dat je aanrakingen en zo. Ik ben sowieso niet zo van verleidende kleding of zo. En ook niet van parfum. Nou, kleding kun je... Ja, met kleding kun je mij wel verleiden. Reklonje. Reklonje. Nee. Dat is moeilijk, want ik verleid Dat heet zo 1980. Ik laat me gewoon verleiden. Je hebt toch niet voor niks zo'n kapsel. Oh ja, mijn kapsel. De kleding. Hallo. Ja, Ik verleid nooit iemand. Ik verleid nooit iemand. Je bent gewoon verleidelijk inderdaad. Ja. Oh. Nee. Zit ja, in ja. ja. volgens mij is dat ook niet iets per definitie wat je actief doet. Nee, toch? Nee. Maar ja. ook iets wat je uitstraalt en onbewust wat voor sommige mensen wordt opgepikt. Ja. Ja, ah. door veel mensen, maar ik ben heel onschuldig. Door veel mensen. Niet ja. Ja. Ja. Nee, maar oh, ook in het geval van Jennifer oh echt echt, echt voetbalstadia, feestjes, ja, <laughs> volle zalen. <laughs> Misschien moet jij ons even wat gaan vertellen. Ja. Dus jij loopt dan door Utrecht en dan. Ja. Ja. Wat kunnen we van jou leren? <laughs> het gaat gewoon allemaal vanzelf. Nee, nee, het valt alweer. Maar ik word wel echt vaak verleid. Maar je moet ook niet op Twitter roepen dat je vrijgezel bent. Dat doe ik ook niet. Nou. Nee, serieus, dat weet niemand eigenlijk. Maar mijn DM-box zit toch vol. Ja, ja. En hoe verleid je iemand over de sms dan? Ik bedoel dat is ook weer een vorm van verleiden dat je ja, ja maar ook daar door gaat het... scherp te zijn en ja precies ja. ik denk dat de grootste verleiding zit toch in taal ja. en in humor ja. sorry en ja. in snelheid daarvan ja. ik word er echt wel vind het fijn als iemand daar heel adrem reageert op ja. dingetjes die ik ja. eruit gooi of andersom of vind ik als iemand dat waardeert als ik daar adrem op reageer nee, nee maar is wel zo in als in het... ik in een kroeg sta en een man is echt super adrem en snel en reageert. maar dan is hij er gewoon zelfverzekerd ja, bedoel, anders ja. doe je zoiets niet. Nou, maar het is dan een je is Dat is ook sexy Dat is dus ook gewoon wel een soort van een grapje van de natuur natuurlijk. Ja. Ja. Ik bedoel, roodborstjes, die, die mannetjes, die worden ook gewoon dat ze het roodste borstje hebben of het hart kunnen zingen, dat ja. ze de meeste vrouwtjes krijgen. Ja. Ja. Het heeft ook te maken met zelfverzekerdheid en met dan een soort van biologie-dingetje, volgens mij. Ja, wat is dan het, ster het sterk mannetje en wat zorgt dus voor ja. sterk nageslacht? Ja. Ja. Daar komt, is het dan allemaal op terug te voeren. Ja. Kinderachtig, hè? Het is een mooie biologie-les, eigenlijk. Ja, ja, heerlijk. Maar dus eigenlijk zijn het er altijd zeg maar, de mannenfiguren, hè? in jouw geval de mannenfiguren, die verleiden. En niet zeg maar de vrouw. Nee, Ik denk vrouw. Ja, nou, maar dat, nou, ook wel, maar ik denk niet, hoor. Ik denk dat. Uh, nee, maar dat echt is echt actief iemand. Nee. Weet je wel? Dat ik denk, oh, vanavond het. ga ik eens even. Ja, maar dat is er ja, natuurlijk toch is ook. Het is altijd het mannetje die dat Als je zo'n gesprek bent, dan ga je wel een soort automatisch in een stand van als je iemand verleidelijk ja, ja, ja. vindt, ga je wel een soort ja. van een verleidelijke ja. stand. Ja. Ja. ja. ja, dan sta je ja. wat opener ervoor, misschien ja. ontvankelijker. Ja. Maar het is toch altijd de man die de move maakt? Ja. Nee hoor. Jawel. ja wel Ja, is het altijd de man die de move maakt? Ik wil het graag van jou horen. 0801121. Ik weet dat John Legend, toen hij twee jaar geleden hier optrad in het Westerpark, zeker een move maakte. Een knappe verleister die kroop het podium op. En hoe leuk John Legend dat vond, dat, dat was te zien. En wat er vervolgens gebeurde in zijn witte, iets te strakke broek. John Legend, met Our Generation. Ik denk trouwens niet dat de generatie ding is hoor, dat. It It's all out. left up to us to change his present situation Take lessons from our elders, don't make the same mistake Let's go the world with love and get rid of all the hate I elders saw us one thing present situations Our out. leaders make us fight We don't know what for If out. they want people killed, let them fight the war It's got to hit them somewhere It's killers got to cease If no one went to fight, we'd all live in peace Our generations, It's it all out. left up to us Our generations. Let's it do Just what we must straighten it out. Straighten it out. <laughs> Better be is why we're together and stronger than they ever thought it could be. A world motherless can help care, this a love for all people no matter what the culture is. Our generation is making huge strides. A self-empowering movement that's on the rise. The more the doors open, the more the youth can see. A fair chance means a greater opportunity to have a brighter future, deeper insight. Work hard to be anything you want in life. It's what it's all about, the longevity. Educated enough to know what's ahead of me. Here to straighten it out. You'll find they can cage your body, but not your mind. We lay it all on the line in the struggle we grew, but together is what we gotta do. Our generations, it's all out. left to us. Our generations, let's do out. just what we must. Straighten it, straight straight it out, straighten straight straight it out, hey, straighten it out. Straight yeah. yeah, come on. Our generation. Yeah. Let's it out Straighten it out New York City I have straighten it out Let's straighten it out Atlanta Let's straighten it out Straighten it out I straighten it out Verleiden of verleid worden, dat is de vraag. En uh, in plaats van het alleen daarover mijmeren en alleen filosofisch daarover doen, vind ik het leuker om daar met twee goede vrienden over te praten. Shamira, goedenacht. Hallo, goedenacht Sarayda. Fijn dat we je even mogen bellen zo op de zaterdagnacht. Ik hoop niet dat we je uh, hebben gestoord in iets heel leuks of spannends. <laughs> nee, nog net niet. Nog net niet, oké. Okay. Divine timing noemen ze dat. Arco, goedenacht. Hey. Hi, Arco. Arco, verleiden of verleid worden? Wat heeft de voorkeur? Ja. Nou ja, als jongen is het toch wel heel erg leuk om verleid te worden. En dat wordt je eigenlijk ook altijd. Want je kan als jongen wel de illusie hebben dat je heel erg aan het verleiden bent. Maar volgens mij heeft de meisje dan al lang besloten of ze dat toe gaat laten of niet. Dus eigenlijk ben je altijd een beetje afhankelijk van... je denkt dat je de man bent, maar eigenlijk ben je pas de man als de vrouw heeft gekozen voor jou. Ja, en volgens mij is dat eigenlijk, terwijl je echt een afschuwelijke blinde vergaat, is dat al in de eerste paar seconden zo besloten. En daarna kun je inderdaad uh, gaan, gaan MC Hammer dansen, wat je wil. Maar uh, <lacht> <lacht> dan komt het of goed of niet. Echt waar, maar ik, ik heb toch veel meer het idee dat, dat, de, mannen, dat de mannen ook een hele belangrijke... Ik weet, Shamira, is het zo? Ja. ja. ben je het eens met Arco? Die zegt van, uh, als man kan je je wel in allerlei bochten brengen, maar... Uh, Uiteindelijk kiest de vrouw altijd? Nou, ik denk wel uiteindelijk dat je als vrouw de meeste macht hebt. Maar als Arco gaat MC Hammer dansen, dan, dan zijn altijd verleidingstrucs uh, voor mij toch wel uh, voor niks geweest. Oh echt? Ja, ik, ik, word Sorry, wel, uh, <laughs> ik word er altijd wel. Ik word er altijd wel. Nou ja, menige BRN-feest hier. Als, uh, als Arco uh, naar de dansvloer toe loopt. En heel vaak heeft hij dan ook dat Michael Jackson effect. Dat de, de tegel waar hij zijn voet op zet. Ligt dan even op. Dan, dan... Wil niet met het Michael Jackson effect worden geassocieerd. K nee? K nee? Oh, maar het is hartstikke leuk. Want dan krijg ik altijd. Dan, krijg ik, dan denk ik. Oh, we gaan weer. Dat denk ik. Of ben ik de enige vrouw op aarde die dat dan zo voelt? Oh, nee. Nice. Nou ja, ik vind het compliment. Ja, maar, nee, maar Ik kom ik uit mij van enig commentaar. <laughs> jij, jij, jij, jij zit hem even eentje uit. Oké. Okay maar met verleiden bedoel ik. ik, ik zie het gewoon niet. Ik, zie, ik heb het zelf nooit meegemaakt dat een meisje niks van je moet hebben. Dat je dan daarachter aan blijft gaan en dat er dan toch ervoor zwicht. Dat kan wel, maar dat, dat, is niet, uh, dat maak ik niet vaak mee. Het gebeurt niet zo vaak. Ik vraag me af, toen ik deze chance voorbereiden was, dacht ik. ben ik eigenlijk een goede verleidster? En ik kwam tot het bedroefende antwoord dat ik denk dat het wel meevalt. Denk je dat? Ja, wat denk jij, Arco? Dat jij je geen goede verleider. bent. Ik denk dat ik een heel matige verleidster ben. Nou ja, maar ik denk een goede verleider of verleidster... en daar schaar ik jou toch zeker wel onder... die laat niet zo heel veel te gissen over wat de intenties zijn. En dan mag de ander bepalen wat ermee gaat gebeuren. En ik denk dat jij dat wel heel goed kan van... I'm interested. En we eens kijken wat je in huis hebt. Oh. En van een echt goede verleidster weet je natuurlijk niet meteen helemaal dat ze je aan het verleiden is. Oh, dat is een soort verborgen ding ook. Dus het kan Tenminste, zo zijn... Wat ik vind, als het er te dik bovenop ligt, volgens mij is dat ook niet helemaal de bedoeling. Het is juist spannend als je een soort van denkt, speelt ze nou een spelletje met me, of vindt ze me eigenlijk stiekem leuk? Een Beetje die mixed ja. messages. Ja, ja, Niet verleiding, dat noem ik verwarring eigenlijk. Maar is dat niet een heel dunne lijn? Tussen verleiding en verwarring? Heel, du heel dun grensje? Bevolk. Meestal als je je broek nog aan of uit hebt, dat is meestal wel uh, een duidelijke... Dat is, dat is waar, het, waar het break even loopt, waar het een beetje duidelijk wordt. Uh. Hey, en, uh, en in de relaties, want ik ben toevallig op dit moment vrijgezel. Arco, jij ook, denk ik. Ja. Dus altijd weer even afvragen, elke week. Uh, en Shamira, jij hebt al heel lange relatie. Al eeuwen. Al eeuwen. Hij staat in de Bijbel. Is, is, er nog, is er nog sprake van, van, van echte verleidingsacties in jouw relatie? Of, of oh, is, het allemaal, is het allemaal koek en ijs? Of van, nou ja, we weten ongeveer wat waar we aan elkaar ja. hebben en klaar. Ja, nou, ik ben toch bang dat, je, dat ik een soort van lui ben geworden of zo, na al die jaren. Natuurlijk, in bed heb je wel verleiding, maar gewoon... In het normale leven denk ik niet dat ik daar echt veel mee bezig ben. Nee, dat het wordt meer iets speciaals, weet je wel. Een soort extra dingetje. Maar in het begin van de relatie, toen je misschien nog wat meer aan het verleiden was. Hoe deed dat? Was dat soort sexy aan het koken zijn als hij thuis kwam? Hoe ging dat dan? Ja, god. Ik denk dat het vooral... Ah, of is het eeuwen is geleden? Even ja. <laughs> het is eeuwen geleden. <laughs> nee, maar het is vooral zeg maar sexy blikken die je naar elkaar uitwisselt, weet je wel. Als je dan eenmaal bij de super, als je net seks hebt gehad en je staat bij de supermarkt, dat je elkaar dan nog even lachend aankijkt. Van ja, jullie weten allebei wat je net hebt gedaan en wat je misschien dadelijk nog een keertje gaat doen. Oh, dus die dat, spanning, dat ja. Dan, zeg, ja, die dat dat was wel echt verleiden, denk ik. Goede oude tijd, Jamira. Goede oude tijd, oh mijn god. Hé, <laughs> hey, Arco. Jij, uh, jij, uh, jij hebt geen relatie op dit moment... maar je hebt toch wel ook wat relaties achter de rug. Hoe ging dat bij jou in, in relaties? Ik zit in de tussentijd ook even te denken hoe dat bij mij ging dan, hoor. Ja, het, is, uh, het, ik, ja, het was me heel, heel veel gelegen altijd om het, uh, geen sleur te laten worden. Mm -hmm. En uh, ja, je, je kan ook wel samen bepaalde situaties, uh, situaties of grenzen opzoeken. Zoals uh, in Berlijn heb je al een paar spannende clubs waar veel gebeurt... En als jij dan samen heen gaat, ja, dan is het wel, wel spannend om te zien of je die andere zijn aandacht vast kan houden, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, is uh, wat voor clubs hebben we het over in Berlijn? <laughs> <laughs> ja, je hebt uh, toch wel een paar clubs waar mensen wat minder aan hebben en wat minder uh, grenzen hebben, laat ik het zo zeggen. Oh ja, van die spannende uh, whatever happens in the club stays ja, in the club. Ja, die eyes wide shot-achtige vibe. Oh jeetje, oh, dat is best wel, wel intens. Dat zijn, kunnen we zeggen seksclubs? Kunnen we dat zeggen? Nee, ja, het is niet. Ja, maar je, als je seksclub zet, dan zie ik natuurlijk zo'n treurige paardenclub in de in de poldervorm met dikke mannen in, in slips en zo. Dus, nee, dit was allemaal wel wat, wat classier wat okay. en wat sexier. Oké, en dat was echt, dat, dat, dat ondernam je dan. Zo van laten we daar naartoe kijken of uh, kijken hoe je. Ja. je dan ook er... sexy als andere mannen haar, haar verleiden? Nou, uh, ja, dat is dan. De, die vraag stel je dan. Hè? En als het dan een beetje een is, dan misschien ja, dan hoop je toch dat je samen onuitgesproken dat er een grens bereikt wordt. En dat kan natuurlijk ook flink misgaan. Maar ja, die spanning opzoeken, dat is wel geld. Spanning opzoeken. Ik zit even te denken, wanneer heb ik wanneer heb ik in godnaam spanning? Misschien heb ik daarom nooit relaties. Um... Uh, nou, wat ik wel. Dat... Ik was uh, laatst op vakantie in L.A. En daar was ik met een, uh, met een hele leuke een goede vriend van mij. En ik Ron vind. Het... Jeremy. Uh, Ron Jeremy, ja, de porno koning. Nee, deze keer geen Ron of Jeremy. Wordt Mandingo. Nee, jammer genoeg ook niet. Het was iemand anders. Maar ik. Uh, en toen ben ik met die goede vriend van mij naar een stripclub geweest. En ik denk dat je. Ik, ik weet niet, je leert elkaar soort heel snel kennen. Als je, samen, als je samen naar een stripclub gaat. En kijk, stripclub is natuurlijk veel passiever. Want uh, je kijkt eigenlijk alleen maar. Ja, je kan ook, je kan ook een lapdance bestellen. Maar dat, dat, dat ging dan weer net niet zo. Maar, maar ik vind het ik vind ook heel leuk om te kijken. Die vriend waarmee ik was. Hoe die dan reageerde op al die verleidelijke vrouwen. En die werd er een beetje ongemakkelijk van. En dat vond ik dan weer heel leuk. En zelfs aandoenlijk. Ja. Om, dat, uh, om, dat, uh, om dat even te zien. Ja, dat snap ik wel. Ik heb dat ook wel, hè. Ja, heb je dat ook wel, Shemira? Ik heb dat ook wel, maar bij mij is het altijd wel... Ik, ik vind dat wel leuk als we bijvoorbeeld uitgaan en je ziet dat meisjes naar hem kijken. En weet je wel, het is toch wel spannend. Maar het is altijd wel eventjes moeilijk tot, tot waar die grens is, dat je niet jaloers wordt. Ja, jaloezie is, is wel een ding, hè, wat dat betreft. Ja. Hey, maar ik... ik snap je gevoelens bij die stripclub. Ja, en, en dat was... Um, ja, ik vraag, me ook, ik vraag me af, als je tien jaar een relatie met iemand hebt, dan... dan, dan... Dan zijn dat ongetwijfeld andere sentimenten. als dat je iemand nog niet zo lang kent. en dat het ook een beetje voor de lol is of zo, weet je wel? Samen naar zo'n club. Ja, kop. Hey, ik wil hier even een plaatje bij draaien. want uh, er komen zoveel goede, goede onderwerpen uh, langs. Dat, daar hoort gewoon ook hele lekkere muziek mee. Ik denk iets van Prince, wat denken jullie? Perfect idee. Oh, maar goed, welke? Welke? Welke? Want Prins heeft zoveel goeie. Noem eens wat. Ja, cream. Wa natuurlijk cream. Dat was het verleidingslied. Daar gebeurde zoveel spannends in die clip. Daar keek ik met open mond naar, hè, als tiener. Ik dacht, wow... Wat verleidend hey, allemaal. <laughs> Prins. Ik zeg hidden, ja. DJ. <laughs> dan gaan we dat doen. Als je thuis mee wil luisteren, of mee wil praten, luisteren is heel makkelijk. Uh, dan kan dat natuurlijk. Bel even naar 0800 1121. Misschien heb je wel iets sprangends te melden tegen Arco of tegen Shamira. Of natuurlijk tegen mij. Kan. Mailen mag ook. Lust at BNM.nl. Nou, jongens, ik bel jullie straks nog even terug. right, tot later. Niet in slaap vallen. Doei, doei. Doei. Doei. Cause you are the best mm -hmm. <laughs> Yes, you are Cream Get on top Prince hoorde je met Kareem. Dat was voordat hij de symbol heette. Goeie plaat, man. Heerlijke plaat. Vannacht heb ik het met je over verleiden in lust. Diederik, goeienacht. Goedenavond, Sarayda. Hi Diederik. Hoe is het met je? Ja, prima. Ik Mooi. ben nog klaar wakker. Ik kon in slapen. dus ik had zoiets van... Nou, laten we maar eens even inbreken bij, uh, bij medeleden van BNN. Heel goed, heel goed. We hebben het vannacht over verleiden. En ja. jij bent verleid... Via het meest moderne communicatiemiddel van het moment, namelijk het internet, toch? Dat klopt. Vertel eens hoe dat ging. Nou ja, ik, uh, ik had dus altijd al uh, een goede band uh, met een vriend uh, van me. En uiteindelijk is dat een beetje uit de hand gelopen. En toen, uh, ja, daar gingen we dan. Toen gingen we los. Wat, we be <laughs> Wat bedoel je daar concreet mee? Tot nu toe klinkt het een soort spannende intro van, uh, van het verhaal. Maar hoe jullie gingen los? Ja, nou, we gingen een beetje spannend doen voor de webcam, hè? Ik weet niet of ik dat wel helemaal uh, kan vertellen op de radio. Ik weet niet of dat uh, erg shocking is. Nou, nou ja, nou ja. Doe, doe, doe. Uh, ja, we kijken gewoon hoe ver we komen. Maar jullie waren al een tijdje bevriend. Mm -hmm. Ja, een tijdje, zeven jaar ondertussen. Ondertussen zeven jaar? Ja. En uh, jullie, jullie, uh, jullie waren een beetje aan de MSN, een beetje aan het chatten, een beetje aan het, uh, aan het kletsen, zo. Ja, ik kende hem ook van school en zo. Dus, uh, en hij had eerst al een hele tijd vriendinnen en zo. En uiteindelijk, ja, dat ging wat minder. En uh, toen kwam hij uiteindelijk bij mij uit uh, in december van... Uh, heb jij zoiets van, wil je verkeer Maar ik zeg, waarom niet? <laughs> jij denkt, waarom niet? Gewoon even proberen. Ja. En die, en die webcam, zonder, zonder te porno te worden, hoor. Wat gebeurde er dan zodanig uh, op die webcam dat jij je verleid voelde? Nou, hij begon zich uit te kleden eigenlijk. Wauw, oké, okay. ik wil niet suf klinken, maar dat is mij nou nog nooit overkomen. Het, is nee. ook een beetje, het, is, dus het was ook niet van spannende woorden. Hij begon zich gewoon uit te kleden, echt. Nou, ik zat hem een beetje op te geilen natuurlijk, zoals, uh, zoals ik dat altijd wel een beetje doe. En uiteindelijk uh, zei hij van nou, uh, mijn geval gaat wel erg omhoog staan, dan moet ik even wat te doen. En toen uh, deed je de webcam aan. Wauw, en toen werd jij verliefd? Uiteraard. Ja, toen werd ik echt wel. Uiteraard. Ja, hadden een lekkere strakke torso Ik had zoiets van. Nou, daar zie, zie ik wel wat in zitten. En dat was het begin van een, van een, van een, van een, van een vruchtvolle en uh, diepgaande relatie. Ja, inderdaad. is <laughs> goed. Verleid via de webcam Diederik. Ik vind het een mooi verhaal. Nou, graag gedaan. <laughs> ik had zoiets van dan. Maar eens even over Radio 1, eens kijken wat er, uh, wat er gebeurt. gebeurt. Wat voor bommetjes er terugkomen. Ja, precies. Ik vind het sowieso heel 2010, zo gaat dat dus tegenwoordig. Ja. Um, er zijn ook luisteraars die, uh, die wellicht niet via de webcam verleid zijn. Ik wil graag van jou horen thuis hoe dat dan bij jou ging en hoe dat anders ging. Ik kan me het wel zo voorstellen. 0801121 of mailen naar lust.bnn.nl Diederik, ik ben er nog tot vier uur met het onderwerp, dus blijf lekker luisteren. Misschien doe je nog inspiratie op, zou zomaar kunnen. Ja, dat is goed. Oké, okay, goeienacht. Yo, dankjewel. Hoor. En van 2010 uh, terug naar, uh, ik denk dat het de jaren tachtig waren. Ja, dat was hè. Girls Just Wanna Have Fun. Dat was haar grote hit. Ze had nog meer grote hits hoor. True Colors. En, en, en tegenwoordig is het iets rustiger rond haar. Het was ooit soort de Madonna van haar tijd, maar... Nu is ze 57 en maakt ze nog steeds wel hele leuke muziek, hoor. Cindy Lauper, Early in the Morning. Uh -huh. Liefde, relaties en seks. En seks. Radio 1 Lust. Uh, In Lust hebben we het vannacht over verleiden. Verleiden en of verleid worden. Dat is voorlopig nog heel even de vraag. Michael, goeienacht. Goeienacht. Ja, het is, uh, het is zeer goed. Hoe is het met jou? Ja, lekker, lekker. Michael, verleiden of verleid worden? Nou ja, ik denk dat het bijna wel uh, een leuk begrip is. Het is natuurlijk heel erg leuk om verleid te worden. Maar om, om een meisje ook te verleiden is altijd wel een sport. Het is een sport om een meisje te verleiden. Nou ja, je moet er een sport van maken. Ik bedoel, het is, uh, het is niet altijd even man. Als het je lukt, dan, dan is het altijd wel, uh, het voelt het wel goed aan. Voelt dat als een soort overwinning. Leg mij eens uit als, uh, als, uh, als, simpele, als simpele vrouwspersoon... wat de spelregels zijn voor mannen om de vrouw van hun dromen te verleiden. Wat zijn, wat zijn dingen die je absoluut wel kan en moet doen... en wat moet je echt achterwege laten? Pff, uh, bof, een moeilijke vraag. Wat voor uh, jou uh, geldt, hè? want jij zegt het is een sport. Ik vind het leuk. Als het lukt, dan voel je je extra goed als man... Maar dan heb je dus ook wel een beetje uh, een stetje regels. Nou, nou ja, het, is niet, het is niet dat ik per se een regel heb, maar het, het hangt ook af van de vrouw en, en van de situatie en hoe goed je die persoon kent of niet. En stel je nou voor dat uh, ik uh, sta op zaterdagavond niet in de, in de studio, maar ik sta ergens ja. in een kroeg, sta ik heer, heerlijk een glas wijn te drinken. En jij ziet mij staan. En dan ga je dan besluit je van misschien dat ik haar wel wil verleiden. Hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, bij mij gaat het eigenlijk anders. Want ik ben niet zo erg van het opstappen of afstappen op een meisje. Um, ik ga vaak dansen, zeg maar salsa. Dans je, dan je dan ook salsa? Ook. Wacht even, Michael, ja, dans je ja. ook salsa? Michael ik, ook salsa. Ben... Michael, ik dans ook salsa. Ik ben echt blij, want ik ken maar weinig mensen buiten de salsa zien... Die, die zeggen dat ze salsa dansen en dan ook doen. Hartstikke goed. Ja, en, dus we verplaatsen die kroeg. Van die kroeg maken we even... Een salsafeest. Heel goed. Ik sta daar met mijn wijn, glas water erbij. In salsa kan je niet te dronken worden, anders kan je niet draaien. Bla, bla, bla, bla, op de dansvloer. Ja. Ik sta daar met mijn glas wijn en mijn watertje. Oké. Okay. En dan. Oh, wat leuk dit. Dan stap ik op je af en dan vraag ik je te dansen. Kijk, dat is, dat dat bij... is super handig, hè? Ja, ja dat helpt wel. En ja, als we helemaal aan het dansen zijn, dan, uh, dan uh, verleid, je eigenlijk, verleid je eigenlijk een partner met het, met het dansen. En ja... Dan gaat het eigenlijk vanzelf. Maar jij hebt dan ja, als, als, als die knikker is en je gaat met elkaar praten tijdens het dansen... en je kijkt elkaar aan je lacht... dan gaat het eigenlijk vanzelf. Oké, okay, dan staan we tegenover elkaar. Dan is er een prachtig, een prachtig nummer van Juan Luis Guerra wordt er gedraaid. Ah, oh, fantastisch. En dan zeg jij, kijk je elkaar in de ogen. Ik, ik, ik, ik praat, ik kijk in de ogen, ik geef een glimlach. Maar als de glimlach uh, terug is en er is een klik... Uh, dan blijf je met elkaar dansen. Totdat dat, dat dan uiteindelijk... Uh, meer <laughs> <laughs> Oké, okay. wat er dan meer moet gebeuren, dat wil ik graag straks horen. Maar waar praat je over? Want ik moet eerlijk zeggen dat als mensen mij ten dans vragen... en vooral als er een heel mooi nummer wordt gedraaid... dan vind ik het een mm -hmm. beetje irritant als iemand loopt te kletsen... omdat je verstaat elkaar niet goed, de muziek is mooi. Eigenlijk wil je gewoon, ik dan, in stilte genieten van die muziek. Maar waar heb jij dan over? Want Misschien is het wel zo'n leuk gesprek dat het belangrijk is... het met? Ja, als je dan uh, aan het dans moet. Uh, Eigenlijk vrij simpel. Eigenlijk zo'n standaard gesprek. Komt tijdens het dansen? Ja. Nou ja, tijdens het dansen ligt er ook aan het lied, inderdaad. Maar als, als je zeg maar met elkaar een beetje romantisch aan het dansen bent... en dicht tegen elkaar aandanst... dan... Eh, je gaat niet gelijk... Tijdens de, hele, tijdens de hele dansen ga je met elkaar praten. Maar op een gegeven moment, als je, als je gewoon vaker met elkaar danst... dan kan je op een gegeven moment wel gaan praten. En dan, dan praat je gewoon dicht bij het oor van het meisje. En dan, en dan eh, praat je rustig, een beetje lachen. En... Eh, en waar, waar je over praat, ja, waar, waar die persoon vandaan komt, uh, hoe ze eens leren dansen. En ja, dan ja. Komt er, wel een gesprek, komt er wel een gesprek naar boven. Ja, dat is inderdaad wel een goede. van oh, waar heb je leren dansen en... Uh, ja, dat, die gesprekken die zijn er ook wel eens met mij gevoerd. Oké, okay, en toen zei je daarna, zeg je, en daarna hopelijk meer. Nou ja, hopelijk. Als ik iemand Ik ook gewoon is. met mensen dansen waar ik totaal geen interesse in heb, hoor. En daar praat ik ook gewoon mee, hoor. Ja, ja, ja, goed maar, zo. Dus, dus, Dek dus, je jezelf dat maar ik in. stel dus, dat ik klik er wel eens en uh, het voelt nou meer dan, uh, bij, dan op een gegeven moment dans je dan een hele avond met zo iemand. En uiteindelijk uh, is er op een gegeven moment een moment van afscheid nemen of niet. Hmm. En, uh, ah, en ja. ja, dat is eigenlijk het moment of je iets moet doen of niet moet doen. Dan gaan we kijken of we van de verticale naar de horizontale mambo kunnen overstappen. <laughs> ik snap hem, ik snap hem. Salsa dansen dus. Ik vind het echt ja. fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ik ben zelf ook al twaalf jaar een ontzettende salsa danser. Dus ik oh. snap het. Ik snap het. Ik vind oh, het. Misschien uh, kom ik hier snel tegen. Misschien, misschien komen we elkaar. Het is een kleine scene in Nederland. Dus misschien komen ja. we elkaar nog wel even tegen, Michael. Ja, ik weet het. Nou, jij hebt, uh, jij hebt ons weten te vertellen dat je um, op de salsa dansvloer je verleidingsmoves maakt. Maar ik wil natuurlijk oh, van. Jou, de rest van de luisteraars, horen. Hoe doe jij dat dan? Hoe versier je een vrouw? Of hoe versier je een man? Of word je liever versierd, omdat het makkelijker is of spannender? 0800 -121 -121 voor je verhaal als je wilt bellen. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Michael, ik zie jou op de Dansvloer. Tot, Tot gauw. Lust, Saraya Groenhardt, Radio 1. Het is geen celzaal, maar het is wel een ontzettende heerlijke nieuwe plaat van Bruno Mars. Count No Me. Daar doe je het ook al voor, toch? Uh -huh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find you If you ever find yourself lost in the dark and you can't see I'll be the light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 Friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh yeah. yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I'm with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 We hebben hem al eens vaker gebeld. En als je dan een show over verleiden doet, dan kan je er eigenlijk niet omheen. Je kan eigenlijk niet om hem heen. Tom Goornie van Masterflirt, Hij weet alles over het versieren, verleiden, uh, het ver... Ja. Het zou leuk zijn als ik nog een ver kan bedenken. Misschien komt er nog het ver mm, van vrouwen. Tom Goornie, ja. goeienacht. Een goede nacht, Verreida. Wat zou een goede derde ver zijn? Versieren, verleiden hadden we. Vermaken. Uh, nou, klinkt alsof je zo'n dansend aapje bent die uh, vrouwen gaat vermaken, dat moet je weer niet hebben. Oké, okay, vermaken dus niet? Vermijden. Vermijden? De, de, de slechte vrouwen moet je zeker vermijden. Tom, uh, eerder hebben we al een show gemaakt over uh, het versieren van mannen en vrouwen. Ja. Vannacht hebben we het over verleiden. Wat is het verschil eigenlijk tussen versieren en verleiden? Um, eigenlijk um, liggen ze in elkaars verlengde. Maar het grote verschil zit erin. Het versieren is eigenlijk heel erg het initiële proces van iemand leren kennen... de initiële interesse bij die ander in jou op te wekken. Um, waar al in al een stukje verleiding ligt natuurlijk. Maar als je het echt in de volksmond over verleiden gaat hebben... is verleiden um, toch wel dat je richting zekere fysieke intimiteit um, gaat samen. Verleiden gaat meer over lust dan versieren. Alhoewel bij versieren natuurlijk ook al een grote rol speelt. Bij verleiden wordt het heel erg dan concreet en specifiek, exact. Oké. Okay. Is verleiden uh, per definitie toch een beetje manipuleren, Tom? Nou ja, wat manipulatie voor mij is, is als je misbruik maakt van bepaalde dingen die je weet uh, over die ander. Als je weet, dit, dit, dit ligt gevoelig bij hem of haar, en dat je daar dan misbruik van maakt om je doel te bereiken. Dat je inspelt op onzekerheden en dergelijke. Dan wordt het manipulatie. In principe is verleiden niks anders dan de ander door een proces heen te geleiden samen. Waarbij de uitkomst een vorm van intimiteit is. En als je dat op een integere manier doet zonder bepaalde dingen tegen die ander te gebruiken. Dan, dan is het bij en helemaal prima en het, lijkt het niet op manipulatie. Oké, okay, dus het, het kan manipuleren zijn, maar het hoeft niet. Oké. Okay. Ja. Tom, jij bent toch wel een beetje. Uh, jij bent niet alleen uh, de master flirt van, uh, van, van je broerbaard, maar toch ook een beetje van deze show. En ik weet dat er ontzettend veel mannen aan het luisteren zijn die toch wel wat tips zouden willen hebben. van hoe nu een vrouw te verleiden. Duidelijk. Nou, waar, waar je naar verleiden naar moet kijken. en dat is eigenlijk het hele versieren- en, en, en, en flirtenproces. is dat je de ander door een proces heen leidt. En die proces bestaat uit stapjes. De fout die veel mannen maken, is dat ze de stapjes waar ze die anderen heen halen te groot maken. Kijk, als ik bijvoorbeeld jou voor het allereerst ontmoet op een glorieuze, mooie dag uiteraard. Zonnig ook, ja. hoor, die dag. Wat zeg je? Zonnig ook, die dag. Zonnige, glorieuze, mooie dag. Je ja. een zon overgrote, de, de mooiste dag van mijn leven, exact. Okay, en dan kom ik jou tegen en ik ga naar je toe en ik zeg ze, Raida, wil je met me trouwen? Ik wil een zoon van jou en daarna wil ik een dochter en ik wil samen oud met je worden. En jij kent mij nog niet, dan ga je raar reageren, neem ik aan. Een beetje wel, ja. ja. Enigszins, precies. Dus die stap is te groot. Maar dat knipt je dus in stapjes op. Eerst ga ik even een praatje met je maken. Even direct met je kletsen. Dan ga ik op een chillde manier je telefoonnummer regelen. Ga we weer een, een kopje thee drinken samen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort, Dus je maakt een hele kleine stapjes. Bij het verleiden is het exact hetzelfde. Je moet als het ware de volumeknop van de vrouw... ...langzaam steeds hoger en hoger naar wow. steeds bijwoordelijk uh, heter en heter te draaien. Jezus, oké. Okay. <laughs> voel je, jij voelt hem al, Ja, moet? ik voel hem al. Ik voel hem, uh, ik voel hem sowieso, maar ik vind het ook bijzonder goed omschreven. De volumeknop van de vrouw moet hoger en hoger en heter en heter. Okay. Precies. T dat ja, is namelijk het sorry. verschil tussen mannen en vrouwen. En dat, dat vergeten zowel mannen als vrouwen. Kijk, een man is een lichtknop, aan of uit. Ja, ja, je, je hebt vast wel vriendjes gehad, neem ik aan. Of vriendinnetjes, whatever. Vriendjes. Je hebt vast vriendjes gehad... Ja. En um, weet je, als de gast er klaar voor is, is hij er klaar voor. Het is aan, go, go time. Als je, en, terwijl bij een vrouw intimiteit en ook, en ook seks en seksualiteit, dat is een, een thermostaat, een volumeknop, die omhoog draait en die steeds meer in de juiste richting gaat. En jij als man is het de taak die volumeknop van de vrouw met de juiste uh, stimulus en prikkels, dat klinkt heel erg klinisch, dat bedoel ik niet, maar gewoon ter illustratie, met de juiste stimulus en prikkels um, in de juiste richting te helpen. Ja, dus concreet. Maar, ja, geef daar eens een voorbeeld van inderdaad. Ja, dat dat gepraat de hele tijd. Dan eerst begint met oogcontact. Um, en ik denk dat jij dat was het herkennen. Soms heb je oogcontact met een man en dan gebeurt er iets in je, in, in je buik en dan voel je gewoon, ah oh, wow, dit is, er, er hangt iets in de lucht. Waar of niet waar? Ja, leuke jongen, denk ik dan. Gewoon leuke Precies. jongen. Nice, hier kunnen we ergens de ergste kant op gaan. Nou, dan ben je gewoon gezellig aan het kletsen en dan raakt hij jou op een relaxed, chille manier op je onderarm bij je schouder aan. Niet op naaktjes. Jouw intiem strelen of zo. Gewoon, hij raakt, hij raakt elkaar gezellig en leuk aan. Maar is dat een schouderklopje? Nee, een schouderklopje Hij maakt een punt, terwijl hij een punt maakt, uh, raakt hij je onderarm aan. Snap je wat ik bedoel? En hij tikt even je onderarm aan, op een relaxte manier. Ja, oké. Okay. Snap je dat? dat, dat ja, ik, dat, ik, dan... ik zie het voor me, ik zie het voor me, Tom. Ja, kijk, kijk, dat is dan fase 2. Ja, dat is dan een volgende stap waarmee je weer een stuk intimiteit in het gesprek uh, brengt. En dat je elkaar weer een beetje gaat aanraken. Wat je daarna vaak merkt, en als je ook naar stelletjes uh, die, die in cafetjes kijkt. of. Gewoon een beetje om je heen kijkt naar mensen. Dan draaien beide mensen wat meer naar elkaar toe. Komen ze wat dichter bij elkaar. Misschien onder de tafel raken elkaars benen elkaar al aan. Dat is ook weer, gewoon, uh, weer een stukje intimiteit erbij. En, en zo um, bouw je heel erg langzaam de aanrakingen uh, uh, met de ander bouw je op. Dus een stuk intimiteit bouw je op. Dat is, dat is één, het, het fysieke gedeelte. Maar ja, daarnaast ben je ook aan het praten met die ander. Dus welk onderwerp moet je gaan aansnijden? En hoe moet je dan met die andere persoon praten? Het heb je weer een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Kijk, mannen praten altijd over dingen. Ik heb dit gedaan, of ik ben hier geweest, of ik heb die en die ontmoet. Concrete Bij vrouwen, dingen. En, eh, wat zeg je? Concrete dingen. Heel concreet, heel concreet, en heel, heel, heel, een beetje droog vaak voor vrouwen. Want vrouwen willen graag praten. Niet zozeer wat, je, wat heb je gedaan, maar hoe voel je over hetgeen je gedaan hebt. Over de ervaring, over de beleving. Precies, exact, exact. En niet die en die tegenkomen, ja leuk, maar... Uh, hoe ging het met die ander? Of ging, hoe ging het met jullie? Of was het gezellig? Of hoe voelde jij over de ontmoeting? Dus um, breng ook de intimiteit in het gesprek aan. Door niet zozeer te praten over wat je doet, wat je hebt gedaan en dat soort fratten. Maar juist over hoe jij je daarover voelt bij hetgeen je doet. En bij, um, uh, bij degene die je ontmoet hebt. Waardoor je het meer over jouw gevoelens hebt. Waardoor het gesprek ook intiemer wordt. En ook je partner, de, de dame in dit geval dus. Zelf dus ook wat meer zal gaan openen. En er weer nog een stuk intimiteit ontstaat. Oké okay, Tom, net als elke keer dat we je bellen, overstelp je me met allerlei informatie die ja. ik even moet verwerken. Het schijnt dat vrouwen heel goed en snel informatie kunnen verwerken. Is ook allemaal zo, maar ik heb toch wat extra tijd nodig. Dus gun me heel even een paar momentjes. En dan kom ik straks bij je terug en dan wil ik heel graag de rest van je verhaal horen over het verleiden. Helemaal goed. Neem de tijd. From a man's point of view. Ik neem zeker de tijd Tom, quality time neem ik even voor mezelf. Ik kom zo bij je terug. hem net al even. Tom Goornie van Masterfleur, die heeft ons al het een en ander verteld over de ins en outs, over het verleiden van mannen en vrouwen. Maar Tom zou Tom niet zijn als hij niet nog meer tips en tricks voor ons had. Tom, goedenacht. Goedenacht, Verreida. Toch even terugkomend op iets wat je eerder zei. Verleiden is dat je iemand meeneemt in het proces. Je hebt nu een aantal stappen van het proces beschreven. Ja. Maar dat proces is dus dat je in, steeds intiemer wordt. Je neemt iemand mee in het steeds intiemer worden. Exact, exact. En het, is, en het verschil tussen mannen en vrouwen. Hè. Kijk, um, vrouwen zullen niet heel vaak initiëren in, in de intimiteit helemaal niet in het begin. Want ze zijn bang voor het stigma als, ze als een slet overkomen en dergelijk. En ze ook gewoon, vrouwen houden ook van een man die ze op een soepele manier verleidt. En ik denk jij het ook wel herkent. Het is, het is fijn je kunt, te kunnen overgeven aan een man die jij vertrouwt en die, dat stuk spanning, dat stukje, die opbouw, daar heel erg op een soepele, relaxe manier in brengt. Ja, soms. Oké. Okay. Je chargeert het een beetje. Over het algemeen wel. Ik vind het ook wel eens leuk om iemand te verleiden. Daarover een andere keer ongetwijfeld meer. Absoluut. Ja. <laughs> maar maar ik, ik denk dat veel, veel vrouwelijke luisteraars zich wel kunnen vinden in wat je nu zegt. Initieel. Als je iemand nog niet heel erg langer goed kent... zijn ja. vrouwen vrouw daar in principe vaak wat terughoudender in. Klopt, klopt, klopt. Even een laatste vraag, Tom. Want... Uh, ik heb, nu, uh, ik heb nu een beter beeld, ook van het verschil tussen man en vrouw. Ik vind het ook goed dat je zegt, een, vrouw, een man is een lichtknop. Die is of aan of uit. En een vrouw is een volumeknop. Kan je steeds hoger zetten, steeds heter. Nou, super spannend. We hebben het nu over het uh, verleiden uh, als je iemand passen moet. Heb je ook nog één of twee tips voor de mannen die al lang een relatie hebben... en die daar het vuur weer even een beetje willen doen oplaaien? Dus verleiden binnen een relatie. Wat kan een man doen om de sleur een beetje uit zijn relatie te trekken en even ja. iets nieuws qua verleiding in de strijd gooien. Kijk, Het, het grote verschil wat je vaak ziet tussen uh, mensen die elkaar net kennen en mensen die elkaar wat langer kennen, is dat mensen die elkaar nog maar net kennen, in het begin nog moeite doen voor elkaar. Die, die man doet de moeite om de volumeknop van die vrouw langzaam omhoog te draaien en haar door dat proces heen te geleiden. Terwijl als je elkaar wat langer kent, wat je al zei, de sleur, uh, hebben veel mannen de neiging uh, dat proces gewoon een beetje te vergeten, want ze weten ja, uh, ik kan gewoon seks met haar hebben, want we zijn een stel, dus ze doet het, als het ware. Ze moet wel, en, Half. Precies, ze moet wel, verdorie. Dat is, de afspraak, dat is de afspraak van de verkering. Oh ja, we hebben ook seks. Ja precies. Um, exact, die. Um, en dan vergeten soms mannen inderdaad die volumeknop omhoog te draaien. Dus ook als je al langer in een relatie zit, gun de vrouw het genoegen en het genot om um, door jou langzaam verleid te worden en ook de tijd te nemen om dus haar volumeknop langzaam omhoog te draaien. En hoe doe je dat? Doe je dat door een soort mannenstripties te geven... vlak vooruit de bolt in de Beautiful begint, op zaterdagavond? Of, of, of hoe doe je dat dan? Ik weet niet wat voor vriendjes jij gehad hebt. <laughs> het was maar een theoretisch voorbeeld, Tom. Nee, ik, ik snap aan niet. <laughs> gewoon check, oké. Okay. Um, nee, kijk, zijn vrou vrouwen zijn visueel, maar niet zo visueel als mannen. Dus een striptieze zal wat minder uh, werken. Waar het om gaat is, eigenlijk vooral dat je, dat je, dat je als man nog steeds gewoon de moeite neemt... Um, juist om de vrouw zich sexy te laten voelen en dat je überhaupt de moeite voor haar neemt. Dus het hele idee van lekker uitgebreid gaan eten en, uh, en romantisch zijn en de tijd in haar steken. En ook oprecht naar haar geïnteresseerd te zijn, ook echt naar haar te luisteren. En je ook echt alleen maar te richten op haar, hoe het met haar gaat. Um, en onderwijl die volumeknop langzaam omhoog te draaien. Maar als je dat al doet, dan, dan wordt de volumeknop al omhoog gedraaid. Dus dan dat is een, een dubbele win-win. Um, daar zit het dan vooral in. Neem tijd voor je, voor je partner. Uh, steek aandacht in haar. Uh, richt je ook echt op haar. Laat haar zich weer vrouw voelen. Laat haar ook weer verleidelijk en zich weer sexy voelen. En als je dat doet, dan moet dat eindigen in een spetterende uh, afsluitende sessie. Zo gezegd. <laughs> een spetterende afsluitende sessie of quality time. Onze, onze, onze producer Frank die zit hier toch wel te knikken en te zeggen zo van met, zijn, met zijn ogen, met zijn wenkbrauw... ja, ja, ja, ja, kan me er wel een vinden. Dus, en als Frank het vindt, dan is het zo. Dus Tom, ik wil jou ontzettend bedanken. Graag gedaan, Rijder. Dank je, graag gedaan. Dit waren fantastische tips. Heb je wel eens zo'n tip uitgeprobeerd en werkte het helemaal niet voor jou? Laat het ook weten, 0800 1121 Of misschien ben je wel ontzettend geprikkeld geraakt... Door iets wat, uh, wat Tom net vertelt. En wil je daar nog een extra duit in het zakje bij doen? Dat mag allemaal. 0800 1121 of mailen naar lust.bnn.nl. Goedenacht Tom. Goeiedag, 311 Lust. E <totstuken>